FNV-bondgenoten blijft zich verzetten tegen het pensioenakkoord. De bondsraad heeft de afspraken die minister Kamp gisteren met de Tweede Kamer maakte afgewezen. Eerder op de dag had voorzitter van de Kolk de aanpassingen nog een belangrijke verbetering genoemd. Een andere grote FNV-bond, Afacabo, is ook kritisch en lijkt eveneens tegen te gaan stemmen. Een cruciale rol is er daardoor voor FNV Bouw. Die bond komt morgen bijeen om over het akkoord te praten... Maandag wordt er in de federatieraad, waarin alle FNV-bonden vertegenwoordigd zijn, een formeel besluit genomen. De Nationale Recherche heeft een vrouw uit Krommenie opgepakt voor opruiing. De 47-jarige vrouw heeft via internet een aantal keren opgeroepen tot gewelddadige actie. Ze richtte zich onder meer tegen minister Leers nadat een asielzoeker zelfmoord had gepleegd. Ook riep ze op tot bestorming van gebouwen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De vrouw is lid van een linkse activistische protestbeweging. Politiemensen hebben haar huis doorzocht en daarbij zijn computers en mobiele telefoons in beslag genomen. De Palestijnse president Abbas gaat volgende week het volledige lidmaatschap van de Verenigde Naties aanvragen voor een Palestijnse staat. Sinds 1974 hebben de Palestijnen in de VN de status van waarnemer. Israël verzet zich met hand en tand tegen de komst van een Palestijnse staat en in de Veiligheidsraad dreigt een Amerikaans veto. Het Amerikaanse congres heeft gedreigd de financiële steun aan de Palestijnen in te trekken als die hun plan doorzetten. Op een persconferentie zei Abbas dat een eigen staat het legitieme recht is van de Palestijnen en dat hij de kwestie daarom wil voorleggen aan de Veiligheidsraad. Een Palestijnse staat moet wat hem betreft bestaan uit de westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. Al die gebieden zijn sinds 1967 bezet door Israël. Het weer vanavond en vannacht wisselen bewolkt ten kans op een enkele bui. Morgenochtend droog in de loop van de dag vanuit het westen buien. Het wordt dan 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden van het land. Dit was het ene. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en afrit Kastigum staat 7 kilometer na een ongeluk. En door een kapotte vrachtwagen staat op de A12 Utrecht richting Den Haag 2 kilometer file. En bij knooppunt Lunette is de rechterrijstrook dicht. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de weg nu dicht. Na verwachting is de rijbaan om half acht weer vrij. Maar verkeer richting Utrecht kan tot die tijd via Breda-Gorkum omrijden. Via de A16, de A15, de A27 en de A2. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat 2 kilometer tussen Knopendrijnzweert en Afrit en Dolder. Ook op de A28 richting Zwolle, 3 kilometer tussen Soesterberg en Leusden. En de Amersfoort richting Utrecht, tussen Afrit en Dolder en Knopendrijnzweert, 3 kilometer. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn, er dus staat 2 kilometer file tussen Vinkenveen en Wilnis. En dat komt door een ongeluk.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 Zelf!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 No Did you? Van ZFM. ZFM zal volgen. 106.9 FM. ZFM. hier? Of the city tonight We're crossing the Golden Gate Party at the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 So, the sky without the sun, cause you are the one I really feel like a ship beneath the waves, a child who's lost its way A door without a key, a face without too far.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 do we know where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 Was nooit te voor. We praten en we lachten lang We streelden elkaar nachten lang Het voelde goed bij jou te zijn Want jij zei dat ik de ware was voor jou Weet dat ik van je hou Als je dit niet hoort Ik geef je mee mijn hart En mijn ieder woord Als je mij aankijkt, Voel ik me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 Bevrijd van twijfel en onzekerheid en dat ik van je hou als ik voor je sta, voor je sta. En dat en dat ik laat ik zie zien dat ik voor je ga Als voor je, als je ga. dit niet voelt dan is het nooit bedoeld Laat me dan maar gaan naar een onbestemd bestaan.